9 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het gaat wereldwijd nog slechter met insecten dan we dachten. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het totaal aantal insecten enorm is afgenomen. Zo zitten er in een regenwoud in Puerto Rico... 60 keer zo weinig insecten als 40 jaar geleden. Blijkt uit Amerikaans onderzoek. Ook het aantal insecteneters, zoals hagedissen, kikkers en vogels... is er afgenomen. En er zijn maar heel weinig vlinders meer... Als oorzaak wijzen de onderzoekers op klimaatverandering. In België is weer een voetbalmakelaar opgepakt... in het onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal. De man uit Brugge zou onder meer betrokken zijn geweest bij omkoping. Hij is onder voorwaarden vrijgelaten. De makelaar werkt samen met iemand die vorige week al werd opgepakt. Toen waren er in onder meer België en op de Balkan diverse invallen. Een Belgische scheidsrechter heeft inmiddels toegegeven... dat hij korting kreeg bij de aanschaf van een auto. Hij kreeg daarbij hulp van een Servische spelersmakelaar... die een van de hoofdverdachten is in de zaak. Daken met asbest zijn in Nederland vanaf 2025 verboden. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel daartoe... van staatssecretaris Van Veldhoven. Asbest is een grote bedreiging voor de gezondheid. En volgens het ministerie van Infrastructuur... is er in Nederland nog zo'n 80 miljoen vierkante meter dak met asbest... De afgelopen jaren is er steeds zo'n 10 miljoen vierkante meter per jaar gesaneerd. Maar ook de rest moet dus nog gebeuren. De Nederlandse bedrijven hebben voor 6 tot 8 miljard euro aan contracten en overeenkomsten gesloten met China. Tijdens het bezoek van premier Li. Zo gaat KLM voor een Chinese luchtvaartmaatschappij vliegtuigmotoren onderhouden. Shell gaat een samenwerking aan met twee Chinese bedrijven. En ING doet dat met een Chinese bank. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het droog bij ongeveer 11 graden. Vanaf morgen meer bewolking en de temperatuur daalt geleidelijk. Vrijdag wordt het zo'n 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze: ZFM.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 Welkom terug bij het tweede uur van geen lompen, maar een zware metalen. En uh, zoals ik in het eerste uur al aankondigde... heb ik in deze uitzending alleen Gothic. En uh, Gothic, uh, hoewel het heel divers is... heeft toch een bepaald uh, kenmerk. En dat is dat heel veel front, uh, mensen uh, vrouw zijn... En de volgende band is daarop geen uitzondering. Nightwish van het album End of an Era. En in deze nog met Tarja het nummer Ever Dream. band Forever After Forever. Uh, deze band uh, heeft 15 jaar lang uh, toch wel aan de top gestaan van de, de bands in dit genre. En dan met name de symfonische en gothic metal. Met name bekend om uh, frontvrouw Florianzen, Jansen, die uh, uh, As We Speak uh, de frontvrouw is van Nightwish die we net hoorden, ja. En uh, van hun uh, uit mijn hoofd derde album, ja, van hun derde album Decipher is hier emphasis. De volgende band komt uit Finland. Strativarius een uh, naam die gekozen is als een samentrekking van een Stratocaster en een Stradivarius. Uh, een Finse power metal band met uh, heel veel gothic invloeden. En uh, hun genre laat zich uh, omschrijven als uh, metal met heel veel klassiek. Ja. En uh, van een van hun the themaalbums, uh, getiteld Elysium, is hier The Event Horizon. We blijven nog even hangen in Scandinavië. Wat over het algemeen toch wel een uh, grote leverancier is tegenwoordig van uh, metal in zijn totaliteit. Uh, band is afkomstig uit Zweden. En dan heb ik het over Dragonland. Misschien niet zo heel erg bekend onder het bredere publiek. Maar ze hebben een aantal geweldige albums gemaakt. Waaronder het album Astronomy en van dat album gaan we luisteren naar Beethoven's Nightmare. Echt geniet iedere keer weer van dat, uh, van dat specifieke stuk. Echt heel mooi. De volgende band komt uit Italië. Rhapsody of Fire. En uh, deze band staat bekend om zijn themaalbums en vaak uh, een verhaal. En in het verleden hebben ze er zelfs twee gemaakt, twee op één volgende albums. En van één van die albums. Uh, A Symphony of the Enchanted Lands Part 2 is here The Last Angel's Call. De volgende band is uh, in dit programma ook niet helemaal onbekend. Is wel vaker voorbij gekomen. Maar ik vond juist in een gothic uitzending dat ze niet mochten ontbreken. Symphony X en van hun album The New Mythology Suite. Ja, ja, ja, ja. Mijn favoriet. Uh, een nummer Egypt. Het, uh, de volgende band uh, kwam al eerder voorbij in het eerste uur. En uh, we hebben weer een nieuw weeltje. Camelot samen met Simone Simons, zangeres van Epica. Het nummer heet The Haunting, Somewhere in Time. You were her, just like the river disturbs my inner peace. time recur When memories linger On and Ja, ze kwam net al even voorbij, Simone Simons. En uh, deze keer uh, horen we haar samen met haar uh, band Epica. Wederom het album The Phantom Agony. En deze keer is dat het nummer Cry for the Moon. En dat was het nummer waarmee ze zeker in Nederland... dus definitief een doorbraak maakten. Cry for the Moon... En de volgende band hebben we ook al eerder voorbij horen komen in het eerste uur. En dat uh, is The Gathering. En van hetzelfde album Mandy Lyon is hier Eleanor.